Het scenario van Zacharia, daar gaan we over praten in deze nieuwe aflevering van de serie Eindtijd en Proventie. Jan van Barneveld, heel hartelijk dank dat je er weer bent. Uh, wat is het scenario van Zacharia? Ja, maar scenario's moet je oppassen. Hè? Ja. Uh, dus ik heb zoveel scenario's lang. Ja, wij wij langs... werken alleen maar met scenario's. Ja, dat weet ik, maar ik heb er zoveel later. Ik heb vaak de indruk... Dat God er plezier in heeft om het net iets anders te doen dan onze scenario's. Ja, want waar halen wij onze scenario's vandaan? Uit de Bijbel. Kijk, het meest betrouwbare scenario is ja. dat van Jacobus. Ja. He, de broer van het, in het vlees van de Heer Jezus. Mm -hmm. He, er was een uh, grote vergadering in Jeruzalem. Een uh, pittige uh, ruzie was erover... Paulus zei, die heidenen hoeven niet besneden te worden. Mm -hmm, okay, ja. En de overprusters die zeiden, die tot geloof gekomen waren hoor, in de Jezus. Ja. Die zeiden, besnijden dat heidenen een zootje. Ja. Anders horen ze er niet bij. Ja. Ja. Nou, een lange discussie en, uh, om de kijkers gerust te stellen. Ja. Het hoeft niet. Ja. Nee, en, maar de on onenigheid uh, was er duidelijk aanwezig. Net zoals die nu in heel veel kerken ook nog steeds aanwezig ja, is. Ja. Er is niets veranderd en er is niets nieuws onder de zon. Nee, maar scenario van Jacobus. Ja. Mannen broeders, zegt de komers in handelingen 15, vers 14. Simeon, Petrus, heeft uitgelegd hoe God van begin aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Ja. Dat is punt 1 van het scenario. Ja. Een volk uit de heidenen. Dat ja. zijn de gelovigen uit de heidenen. Dat zijn wij. En dat is zending. Ja. En dat is de grote opdracht en die blijft altijd staan. die begon toen Paulus te horen kreeg van kom over en help ons. Ja, eens. ook dat ja. ja. Nou, en hiermee stemmen we overeen de woorden van de profeten. Ja. Typisch dat ook Paulus en Jacobus en Andere alle Nieuwe Testamentschrijvers... De die hameren maar op de profeten. Ja. En wij, vaak wordt er niet eens uit het Oude Testament gepreekt. Ja. Maar zij doen het wel, ze ja. preken voortdurend. Nou, wat is het dan... Daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weer op gaan bouwen. Wat was de hut van David? Dat was, David heeft Israël in de tijd op de politieke wereldkaart gezet. Ja. Heeft dan Israël een wereldmacht gemaakt. Ja. Nou, die is ingestort en daar is niks van overgebleven. Ja. En 14 mei 1948 is God begonnen met die vervallen hut van David. De op te richten. Ja, op te richten, daar ja. ja, hebben we al eerder over gehad. Ja. En dat is, uh, wordt hier ook voorzegd. Ja. Uh, Jacobus citeert hier de apostel, nee, de profeet Amos. En wat gaat hij daarop doen? Wat daarvan is ingestort, zal ik weer opbouwen, ik zal haar weer oprichten. Mm -hmm. op de, en dan, uh, dat is God aanwezig. Dat noemen wij dan het herstel van Israël. Ja. Herstel van het land, herstel van het volk. En ook het geestelijk herstel, waar ik, straks komen we daarop terug. Ja, op het geestelijke herstel. Ja. En dan krijgen we punt drie. Wat is het doel van dat alles wat er in deze eindtijd gebeurt? Opdat het overige deel van de mensen de heren gaat zoeken. En dat is dus waar we het de volgende uitzending over zullen ja, hebben. Dat, dat, dat, dat, je bedoelt het overige deel van de mensen, het overige deel van de heidenen. Ja, van de heidenen oh, ja. die nog niet in de Jezus geloven, ja. die nog niet de God van Israël kennen. Dat is het scenario. Ja, Dat, dat is het doel, maar gaat het ook gebeuren? Gaat het overige deel de, de heren ook zoeken? Uh, mag, mogen we dat bewaren voor de volgende uitzending? Anders houden, we niks, okay. anders houden we niks meer over. En nu gaan we gauw naar, e naar Zachariah. Ja. We gaan even kijken naar Zacharia 1. We bladeren alleen nog maar door de profeet Zachariah. Mm -hmm. Misschien straks nog wat anders. Vervolgens zei de engel die tot mij sprak: predik. Dat staat in het Engels: proclaim. Ja. Dat is proclameren. Ja. Proclameren is iets anders dan bidden. Uh, proclameren is met gezag het woord van God mm -hmm. uitspreken. Ja. Nu, wat moet er geproclameerd worden? Mm -hmm. Zo zegt de Heer der Heerscharen, heb je het weer, de Heer spreekt. Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand. Ja. Dat is onze tijd. God is ijverig bezig om zijn volk te herstellen. Ja. Dat gaat allemaal gebeuren. Maar ik ben zeer tonig op de overmoedige volken terwijl ik maar een weinig vertorend was, meehielpen ten kwade. Dus dat heel wat. God, Israël doet, maakt ook fouten, zondigt ook. Ja. En daar nou, is God een weinig vertorend, maar die volken die helpen mee ten kwade. Die willen Israël uitroeien. Ja. En al die volken die Israël willen uitroeien, en al die volken die, die terroristenbendes financieel steunen, dus de Europese Unie, Amerika, daar is God zeer vertorend op. Hmm. Want als je Meebetaald ben je mee verantwoordelijk. Maar uh, financiert Amerika de terroristen ook? Ja, er gaan uh, miljoenen dollars gaan naar de, de Palestijnen. Ja. Ja, maar die, die dat, niks we weten die... dat van Europa, maar doet Amerika dat ook? Ja, ja. Obama die heeft uh, verschillende keren hele grote bedragen aan, oh ja. uh, aan ja. hen toegezegd. Ja. Okay. Een hele ernstige zaak is dat. Maar goed, we gaan kijken naar Zagaria. We ja. gaan even kijken naar Zagaria 8. We laden er even verder. Zachariah 8, vers 2 en 3. Zo zegt de Heer der Heerscharen. Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand, in gloeiende ijver uh, voor ontbrand. Dat is vroeger zo. Dat was in de tijd van Zachariah was dat mm -hmm. zo. Want die leefde in de tijd van het herstel van de oude tempel. Ja. En zo zegt de Heer: Ik keer weder tot Sion, ik woon binnen Jeruzalem. Jeruzalem zal de stad van trouw en de berg van de here der heerscharen, zal de berg der heiligheid genoemd worden. Ja, hoe komt het eigenlijk dat Gods ijver zomaar ontbrandt uh, voor Jeruzalem? Terwijl uh, die jarenlang stil is geweest ja, en dan opeens dat? Ik, ja, ik denk dat, dat. dat heeft de verschillende redenen. Ik denk de gebeden van Gods kinderen. Mm -hmm. He, daar is ook Rusland open doorgegaan. Mm -hmm. Voor de evangelisatie, voor de Bijbels, maar ook voor de uittocht van de Russische Joden. Ja. Maar ook dat de maat van de ongerechtigheid volgt, nou zegt de Heere, God, nou is mijn geduld op. Ja, ja. Want ja. met het herstel van Israël, hebben we de vorige keer gezien, mm -hmm. gebeuren al die vreselijke dingen van de antichrist en dergelijke. Ja. En daar heeft de Heere God eigenlijk ook geen zin in. Nee. Want die heeft veel liever dat de mensen zich bekeren. Nee, natuurlijk. En hier ja. hebben we weer een voorbeeld van zo'n doorgesneden tekst... waar we het een ja. paar uitzendingen van tevoren over gehad ja. hebben. God is voor ijver ontbrand en ik woon te binnen Jeruzalem. Is nog niet het geval, de Messias is nog niet gekomen. Nee, nee. Ja. Uh, eerst komt die antichrist uh, op die tempel. Ja, ja. Nou, dan gaan we naar het scenario van Zachariah. Dat, dat zijn de hoofdstukken 12, 13 en 14... Gaan we nu behandelen. Ik denk over anderhalf uur zijn we klaar. Ja, maar, ja. Uh, nou, dat zouden mensen dat prachtig vinden als uh, we langer dan een half uur bezig zijn. Ja, dat weet ik. Ja, ik heb verschillende ja. keren gehoord, maar ja. uh, de baas zegt hier altijd nee. Nee, televisie is televisie. Maar goed, geeft niet. Uh, openbaring 12 begint met de Jeruzalem oorlogen. Ja. En daar hebben we het al eerder over gehad, over die oorlogen, eerst van de volken rondom Jeruzalem en daarna dat alle volken oorlog gaan maar ja, voeren. ja, ik kan bijna zeggen dat Jeruzalem altijd oorlog tegengevoerd wordt. Ja, maar nu wordt het nu wordt echt spannend, het e Nu wordt het echt ook fysiek. Want het gaat, wie Jeruzalem bezit, bezit de wereld, is een bekende uitspraak. Ja, je weet dat ik altijd zeg van Jeruzalem is de hoofdstad van de wereld. Ja, Jeruzalem wordt de hoofdstad van maar de wereld. Maar is die nu al? In feite wel, ja, ja, ja. maar... Uh, daar merk alles, je draait, alles draait om het Midden-Oosten. Alles draait, de uh, islam, ja. het Vaticaan, ja. de Verenigde Naties... Alles wil ja. Jeruzalem, dat gaan we dan, ja. gaat er dan gebeuren. Dan wordt de tijd erg benauwd voor Israël. En dan gaat de rest in die tijd, in vers 4... gaat God optreden, die paden zullen dus uh, worden verblind... en er komen allerlei oorlogen mm -hmm. en allerlei strijd. En het huis van David... Uh, uh, wordt weer wakker, staat ja. er dan allemaal in. En dan zegt de Heer, te dien dagen zal ik zoeken te verdelgen... alle volken die tegen Jerusalem opzoeken. Welk vers is dat? Dat is vers 9. Ja. Maar er staat heel opvallend, zal ik zoeken te verdelgen. Mm. God geeft die volken toch nog een kans. Ja. En God geeft altijd de volken een kans. Mm -hmm. Maar dan zal het zo spannend worden voor Israël... Dan komen er over heel Jeruzalem en, en over. Ik denk dat de rest van Israël dan misschien wel bezet zal zijn. Zal, komt er een, over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest van genade en van gebeden. Ja. Dan komen er bitstonden. Ja. En als de bitstonden komen, dan gaat er wat gebeuren. Precies. Wat ja. gaat er gebeuren? Dat lezen we weer Gebed in Met de wereld. Hè? Ja, dat lezen we weer in Matthäus 24. Midden in die eindtijd, waar we hier dus al zitten in, in Zacharia, zitten we in die eindtijd, ja. dan gaat er iets gebeuren. En uh, dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 24, vers 15, dan zegt de Heer, uh, even zien, uh, dat is de, de, nee dat is nog niet het teken, vers 29 is het, sorry, Matthäus 24, vers 29. En terstond na die verdrukking, dus dat is die tijd dat Jeruzalem belegerd wordt mm -hmm. en, en dat die bitstonden daar in Jeruzalem zijn, ja. dat, is, dat is die en, verdrukking. En, en, even in een tijdframe van die 3,5, 3,5 jaar? Uh, ja, in, in die periode. In ja. de eerste 3,5 jaar? Uh, ik denk de tweede zelfs al. Ja? Maar dat okay. weet ik niet precies. Okay. Dan zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. Er komt een enorme zonsverduistering. Mm -hmm. De sterren zullen van de hemel vallen, allerlei kometen. En dan. Zal het teken van de zoon des mensen verschijnen aan de hemel? Tja. En dat is natuurlijk nogal geheimzinnig. Ja, want wat, wat, is, dat, wat, wat, is, dat wat is dat teken? Wat is dat teken? Dat we allemaal weten. Let op, wat is dat teken? Ja. Nou, hoe. Ja, ik, ik zou zeggen, het kruis. Ja, dat zeggen de meeste mensen, dat ja. is ook zo. Let op, we, aan welk teken herkenden de apostelen de Heer Jezus? Je moet even zien. Uh, in uh, Lukas 24. Mm -hmm. dus de opstanding is dan plaatsgevonden. Ja, zij, en dan gaat zij, de heer Jezus... Aan, aan, die aan gaat de, dan verschijnen. Ja. Aan de ronde in zijn hand. Lukas 24 is dat. Verschijningen van de heer Jezus. Vers 36. En terwijl zij hier over spraken... waarover waren ze aan discussiëren, de apostelen... ...over die twee Emmausgangers. Ja, Cleopas heette de ene. Die, die de heer Jezus gezien hadden. Ja. Dus daar kom ik straks nog even op. En hij... Uh, en ze werden, hij zelf stond in hun midden, staat er. En ze werden ontzettend verschrikt... ...en meenden een geest te schouwen. Mm -hmm. Maar hij zei tegen hen... ...waarom zijn jullie zo ontsteld? En waarom komen er allerlei gedachten in jullie op? Ze ziet... ...mijn handen en mijn voeten... ...dat ik het zelf ben... Betast mij en zie dat een geest geen vlees en beenderen heeft. Dus waaraan herkennen ze hem? Aan de wonden in zijn handen en de wonden in zijn voeten. Ja. Waaraan herkende Cleopas en zijn vriend de Heer Jezus? Mm -hmm. Zijn hart was brandende toen hij de Bijbel uitlegde. Ja. Nou, dat heb ik als de Bijbel goed uitgelegd wordt, dan verheug ik me in. Mm -hmm. Niet? En, en op een gegeven moment ging de Heer Jezus wilde verder gaan. En vers 29, Lukas 24... Zij drongen sterk bij Jezus aan en zei, blijf bij ons, want het is tegen de avond. Nou, en toen gingen ze eten. En terwijl hij het brood nam en de zegen uitsprak, brak hij het en reikte het hun toe. En toen werden hun ogen geopend en zij herkenden hem. Ja. Dus daar breekt de Heer het brood. Och, de wonde in zijn handen. Ja. Prijst God, hij is het. Snap je? Mm -hmm. En wie is het belangrijkste voorbeeld? Dat is Thomas. Ja, tuurlijk. Ja, Thomas, ja, dat ja. lezen we in het Johannes-Evangelie, Johannes 20. Mm -hmm. Sla dat maar even op, dan kunnen we het zo lezen. Die Thomas, die was er niet bij toen de Heer Jezus zich vertoonde ja. aan zijn apostelen. Ja. En Thomas, die, van die was daar wat ziekeneurig uh, over. En sceptisch. En Thomas, die zegt in <laughs> twin, uh, Johannes 20, hij zegt... Indien ik in zijn handen niet zie het teken van de spijkers... En dat mijn vinger niet steken in de plaats van de spijkers. En mijn hand niet steken in zijn zijde. Zal ik absoluut niet geloven. Mm. Nou. Acht dagen later waren ze er weer. En Thomas. Die was trouw gebleven aan de discipelen. En die trouw wordt beloond. Want als hij er niet geweest was. Ja, dan, ja, dan was dat mis geweest met Thomas. Maar hij was ja, erbij. Ja, want, Zorg dat ja, je erbij blijft. Ja. Bij de gemeente gods. Ja. Belangrijk. Ja. En dan verschijnt hier Jezus. En dan zegt hij vers 27. Shalom zegt hij. Dat zei hij niet vrede, zei u. Piece en Paul New of iets dergelijks. Nee, nee, hij zegt shalom. Daarna zei hij tegen Thomas. Thomas, kom eens. Mm. Nou, met knikkende knieën kwam hij ja, natuurlijk. Ja, <laughs> logisch. dat zal die niet op gestoken. dat zou ik ook hebben, denk ik. Ja, breng uw vinger hier en, mijn hand, uh, en zie mijn handen. En breng uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Mm. En Thomas zei: Mijn Heer en mijn God. Ja. Mooi is dat, hè? Ja. Thomas staat voor Israël. Ja. Israël, of, ik heb verschillende... Ja, Israëlse dat kan ik me heel goed voorstellen. Hebben we ja. het gezegd. Ja. Ach, Jan, zei iemand tegen mij... Laten we er nou niet zo druk over maken wie het is. We zullen wel zien wie het ja, is als we hem dat zien. Dat is de meest makkelijke route. Ja, maar ook het meest makkelijke. Maar het is ook bijbels. Ja. Ze zullen wel zien wie het is ja. als ze het teken van de zoon des mensen aan de ja, hemel maar zo zien zo. Ja. Als ze hem zullen zien. Ja. Rabijn Brodman zei precies hetzelfde. Ja. We zullen wel zien wie het is. Precies. En ja. wat gebeurt maar, er dan... maar even, uh, hoe ja. moeten we dat ons voorstellen? Het nou. teken in de hemel. Uh, nee, aan, de hemel. Ja, aan de hemel maar Dus dan zien ze dus Denk ik Een, een enorm visioen van de heer Jezus ja. Met zijn handen zo En zijn voeten En duidelijk zien ze dus Want er staat hier We gaan weer terug naar Zacharia hoofdstuk 12 mm -hmm. Zacharia hoofdstuk 12 En dan zal ik die bitstonden, Die komen eraan vers 10 En dan zullen ze hem aanschouwen Die zij doorstoken hebben ja. Weer die teken van de wonden aan zijn handen en zijn voeten ja. zullen ze zien. Ja. En in het Hebreeuws staat, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dat staat echt in het Hebreeuws. Dat staat ook in de Statenvertaling. Ja. En ook in de Statenvertaling staat dat. Dus dat is het dus teken. Zal dat, dan zal dat toch wat door het volk heen gaan. Daarom staat er dus ook, ze zullen over hem een rouwklacht aanheffen. Niet van berouw, maar van ongelooflijk ontroering. Stel je voor dat we zo de Heer zien, man, man, man de ja. tranen zo langs mijn ogen lopen. Ja. ja, dat is toch zo? Als we de Heer mogen zien, als we dan met onze eigen ogen aan schouwen wat hij voor ons heeft gedaan. Ja, maar voor ons is dat uh, redelijk logisch. Want wij verwachten wij hem, wij wachten op hem. Als wij de Jezus kennen, dan denken we, ja, er is, is niks mooiers en natuurlijk ontroering. Maar voor het Joodse volk, wat opeens, zeg maar geconfronteerd wordt met die Messias... waarvan ze jarenlang en eeuwenlang hebben gehoord van... kijk, die Jezus, dat is de Messias... Ja. Uh, waar ze eigenlijk gewoon helemaal niks van moesten weten... en nog tot op de dag van vandaag eigenlijk voor velen niet... die worden dan opeens geconfronteerd met van... het is dus wel waar. Ja, aan de ene kant. Aan de andere kant zien we nu... bij veel uh, orthodoxe Joodse ja. mensen ook... Uh, het, ...het kan best die Yeshua wel zijn... ...maar we zullen wel zien als, of hij het is. Ja, maar dus... Uh, ...waar we het in de vorige aflevering over hadden... ...was dat, uh, dat, dat... ...dat heel veel mensen ook met groot gemak... ...en waarschijnlijk ook een hoop... ...Joodse mensen met groot gemak... ...achter die antichristen aanlopen. Helaas wel, ja. ja. Uh, dat lezen we want ook in dat, Daniel. Hebben we dan, dat hebben we dan gehad op het moment dat dit gaat gebeuren. Ja, maar dat, dat lezen we dan in Daniel ja. ook, ja. Dat ja. is ook zo. Ja. Maar... Er zal een, een rouwklacht, ze zullen verdriet hebben. Ja, ze en ze zullen dertig dagen rouw hebben. Ja. En dat staat ook in Daniel. Ja. Dat staat dus, na die 1260, die 3,5 jaar, dan zullen er dertig dagen zijn en nog eens 45 dagen. Dan komen we zo nog even op terug. Ja. Nou, dan krijgen we dus al die, die rouwklacht, die, mm -hmm. zoals voor Mozes, hebben ze ook dertig dagen rouw gehad. Ja. Dat hebben ze nooit gehad, maar ook een stuk ontroering. Ja. Dan komen we in Openbaring 13, lezen we, nee sorry, Zachariah 13, want we zouden Zachariah ja, 12, Zachariah. 13 en 14 ja, pakken. Klopt. Ja, de tien dagen, vers 1, zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David, voor de inwoners van Jeruzalem, ter ontzondiging. <coughs> en in die tijd, luidt het woord van de heren der Heer der scharen, zullen de namen van de afgoden uit het land uitgeroeid worden. En, en de profeten en de onreinig geest, dus met andere woorden... Dus de maangod is dan ook weg. Zeg je? De maangod is dan ook weg. Ook, ja, die koepels die zijn helemaal <laughs> dat, dat, dat liever vandaag als morgen. Ja. Maar um, dan zal Israël, het volk, zal gereinigd worden, de tempel zal gereinigd worden. Ja. En volgens Daniel zal dat waarschijnlijk 45 dagen duren. Ja, daar heb je dus die periode. Dat is in die periode, ja. ja. Maar in die tijd, als dat gebeuren gaat, dan zullen de volken zo ontzettend woedend worden, mm -hmm. zo kwaad worden. Uh, kan ik dat nog behandelen? Ja, je hebt nog vijf minuten. Oké, okay, prachtig. Dan komen we in openbaring 14, nee, in Zachariah 14. Ja. De openbaring mag ook nog toe. Het ja, nou ja. komt een dag voor de heren waarop de buit op u behaald binnen uw muren verdeeld zal worden. Dus het is een oorlog zijn. Ja. Dan zal ik alle volken ten strijde vergaderen. Dan komen ze weer. Mm -hmm. Die bendes die stromen maar op Jeruzalem af. De stad zal genomen worden. De huizen zullen worden geplunderd. En de vrouwen geschonden. Ja. Dat is erg. Ja. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap. Maar de rest zal niet worden uitgeroeid. Dus, dat is, dus die mensen zijn onderweg. En dan gebeurt het. Dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden. Zoals hij vroeger streed. Dan zal het afgelopen zijn. Ja, dan zal de Heer optreden. De dagen van de krijg. Zijn voeten zullen in die tijd staan op de olijfberg. Voor de, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. En dan zal de olijfberg midden splijten. Oostwaarts en westwaarts tot een zeer groot dal. Ja. Dus dan op dat moment als de nood het hoogste is voor Israël, voor Jeruzalem. Zal de Messias komen. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En vanaf de Olijfberg zal hij door die gesloten poort, zo. door de... Waar je zo prachtig naartoe kan kijken. Ja, ja, vanuit staat. Olijfberg, was, dat is de Olijfberg. Dat was daar onlangs nog en dan denk ik van, ja jongens, het, de zal, Gouden dan, poort. het, het zal toch een keer gebeuren. Hè? Ja, Met, de uh, Gouden Poort, dat ja. staat in de Zegel. Ja. Ik meen in de 43. 43. Ja. Moet je dat nog eens kijken? Nee, want we hebben niet zo heel veel tijd meer, dus je okay. moet, uh, je moet dat, even door. Maar dat zal de tijd zijn, dat zal gebeuren. Ja. En dan zal... De, de tempels zijn ze bezig om te reinigen. Ja. Dan zal ook die rode stier klaar zijn. Ja, daar kregen we laatst nog een mailtje over van iemand. Ja, ja. Over die rode stier. Ja, ja. En dan zal die rode stier zal klaar zijn. Ja. En, uh, Want dan wacht, even die rode stier, wat, wat voor betekenis heeft dat? Er staat in nummer 13 ja. staat dan dat ze een, een puur rode stier moeten pakken. Ja. En die moet dan geofferd worden. Buiten de, de stad. En de as van die stier die wordt gebruikt om reinigingswater. Okay. Daar moesten de priesters en de tempel en alles moest daarmee okay. gereinigd worden. Ja. En, zo, en die, die moeten dan straks ook zijn? Ja, die ja. moeten straks zijn. Want volgens de Joodse traditie zal de Messias daarmee... Precies. Maar wij weten dat de reiniging uiteindelijk komt door, door het, het bloed van, van de Heer Jezus. Ja. Maar de, dat is het scenario... jeruzalem oorlogen ...het teken van de Zoon des Mensen... ...Israël komt dan tot geloof... ...als ze ja. het zien, dat, ach, ja. dat is mooi... Dat dat, ...eindelijk, ja. eindelijk... Ja. ...Israël komt tot geloof... ...en uh, dan uiteindelijk... ...als de nood het hoogst is... ...dan is de redder is nabij... Ja. ...en dat gebeurt zo. Ja. Want uh, betekent dat zeg maar, als dit gebeurd is... ...dat de volkeren uh, er klaar mee zijn... Uh, of, uh... Da, nou, dan zal dus uh, het rijk van de heer Jezus aanbreken. Ja. Dan ja. zal dus het... Hebben we hebben alle oorlogen gehad. Het Vrede Rijk zal ja. aanbreken, ja. ja. En uh, de duivel zal gebonden zijn, zal de volken niet meer verleiden. Zoals we dat de vorige keer gelezen ja. hebben uit Openbaring 19. Ja. En Openbaring 20, het uh, Duizendjarig Rijk wordt aanbreekt. Ja. En na afloop van het Duizendjarig Rijk krijgen we nog een oorlog. Ja, maar daar gaan we het nou niet over hebben. We zijn, blij, we zijn blij dat het even duizend jaar vrede is. is Oké, okay, genoeg. Ja, we ja. hebben we toch genoeg uh, uh, naar uitgekeken, naar een vrede op aarde. We zingen het met kerst altijd vrede op aarde, vrede wow. op aarde. een beetje gênant soms. Ja, maar uh, ja, wat zal dat een tijd zijn als er vrede op aarde is, Ja, toch? Is... Missen... Maar ja, de mensen, die, uh, mensen kunnen nu al vrede in hun hart krijgen als ze ja. willen. Ja. Ja. Nou, misschien kun jij ze vertellen hoe ze dat moeten ontvangen. Ja, de Heer Jezus zegt... Uh, vrede geef ik u, mijn vrede geef ik u. Ja. En je kunt, het eerste waar je vrede mee moet hebben is met, met God. Ja. En dat kan alleen maar als de zonde weggenomen worden. Mm -hmm. En die heeft de Heer Jezus weggenomen aan het kruis. Ja. En zodra een mens zegt dank u voor het kruis... dank u voor de vergeving... dan hebben ze vrede met God. Ja. En dan uiteindelijk dan kun je ook uh, vrede met jezelf krijgen... En als je vrede met jezelf hebt, dan kun je ook vrede met anderen krijgen. En dan ja. krijg je het prachtige woord, zalig zijn de vredestichters, wat de heer Jezus zegt. Want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Maar eerst moeten we zorgen dat we vrede met God krijgen. En God, die heeft al gezegd, hem heeft God voorgesteld, de heer Jezus, als zoenmiddel, als verzoening voor onze zonden, zegt Paulus. Nou, en dat moeten de mensen dan doen, dat ja. moet je zelf doen. Ja, dat kun je niet voor een ander doen. Nee. Nee. nee. Nou, dankjewel Jan voor uh, deze bijdrage weer. Ik zie je graag een volgende aflevering terug. Nu thuis, uh, wat kan ik daaraan toevoegen? De heer Jezus kan dat gat in uw hart, uh, wat er is als u Jezus niet heeft aangenomen, uh, gewoon helemaal wegnemen. Hij kan het helen. Hij kan u de vrede geven waar u misschien al lang naar op zoek, zijn, uh, op zoek bent. Ik wil u heel hartelijk danken voor het kijken en uh, we wensen u de vrede van de Heer Jezus toe.